Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De voetballers van Feyenoord en Ajax hebben komend weekend waarschijnlijk een weekendje vrij. Zondag staat de klassieker op het programma, maar of die wedstrijd in Rotterdam door kan gaan, is nog maar de vraag. Politiemensen gaan staken en de vakbonden leggen uit waarom. De reden is dat er op dit moment een vroegpensioenregeling voor politiemensen geldt die het zware werk doen. Dat betekent dat zij drie jaar eerder kunnen stoppen met hun zware werk en die regeling dreigt te eindigen. De onderhandelingen over die regeling uh, zijn stuk gelopen en uh, ja, wij zijn al het hele jaar actie aan het voeren uh, om dat vlot te trekken en om die regeling af te spreken. Officieel is de wedstrijd nog niet gecanceld. Dat wordt uiteindelijk bepaald door de burgemeester van Rotterdam. Bij een bedrijfspand in Vlaardingen is vannacht een explosie geweest. Een groot deel van de gevel is eruit geknald, dus het is een flinke ravage... ...ziet deze verslaggever van de regionale omroep Rijnmond. Er zijn glasscherven bij de buren, dus de uh, ramen zijn daar ook ontzet. En aan de overkant uh, van het pand zie je ook, uh, een, een, het lijkt een garagebedrijf... ...wat auto's verkoopt uh, te zijn, en zie je ook glas uh, gebroken. Op camerabeelden is te zien hoe iemand langs het gebouw loopt. Kort daarna komt hij of zij terug en steekt een explosie... Explosief af bij het rolluik. Waarom het bedrijfspand het doelwit was, is niet bekend. Er zijn steeds meer privé basisscholen en middelbare scholen in Nederland. In twee jaar tijd is het aantal verdubbeld. Ouders betalen per jaar tot wel 20.000 euro lesgeld. Scholen zeggen in de krant Trouw dat het er mogelijk voor zorgt dat niet alle kinderen dezelfde kansen krijgen. Het is niet bekend waarom er steeds meer privéscholen komen. In Australië mag je werkje niet meer bellen of mailen als je vrij bent. Vandaag is er een wet ingegaan die dat regelt. Het is vooral bedoeld om werknemers te beschermen tegen stress en oververmoeidheid... om zo burn-outs en andere gezondheidsklachten te voorkomen. Veel Australiërs zijn blij. En als je werkje alsnog opbelt, kunnen ze een boete krijgen. Het weer nog aan de kust grijs met af en toe een bui. Landinwaarts zijn er meer opklaringen met zon. Het wordt vandaag rond de 21 graden. ZFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A8 Zaanstad Amsterdam, tussen zaanstad Kogen en Knoop het Koemplein 3 kilometer file Door werkzaamheden 10 minuten vertraging. A9 ook maar Amstelveen. Tussen aangesloten knoop het Velsen 7 kilometer langzaam rijden. Bijna 10 minuten vertraging. En op de A10 Watergaasmeer klopt het Amstel tussen Landsbeer en Amsterdam Oud-Zuid, 13 kilometer file, Kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 Goedemorgen Zandvoort. We gaan beginnen met uh, ons programma van zaterdagochtend tussen 10 en 12. Goedemorgen Hans. Goedemorgen, ik zit hier met Gerl Loogman. Uh, en ik zit hier met Hans in De techniek is van Pim Groof. Ja. Uh, ja, het, het uh, raceweekend, uh, ben je al geweest op de of niet? Ik ben niet op de ja. geweest. Nee, ik, ik heb wel nee, gekeken en uh, ik ben op, uh, ja, door het dorp en uh, het is ja. natuurlijk één groot... Eén groot ving. Ja, het was gisteravond weer helemaal ja. goed in de hoofdstraat. Ja. Ja, geweldig, hè? Ja, we gaan erover praten met David Molenburg, onze burgemeester. Goedemorgen, David. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, jij zit op de, in de VIP-lounge van de circuit? Nee? Dat nee? nee, nee. <laughs> uh, is een grapje, hoor. Op dit, moment, uh, op dit moment zit ik uh, bij het Center Parks Hotel, want daar. Uh, Um, ontvangen wij de, zoals dat ja. heet, niet uh, sportgaan culturele ja. media die uh, hier zijn om de sfeer van het dorp uh, te proeven. Ja. Dus we hebben altijd s ochtends uh, even een, uh, een kort moment ja. um, om even bij te praten uh, met, uh, met journalisten. Um, en ik ga zo naar het uh, veiligheidscentrum. Oké, okay. waar is dat? Uh, in... Dat zit uh, bij het circuit. Oh, bij het oké. Ja, en um, daar... Uh, zijn om de twee uur zijn daar gesprekken met alle betrokkenen, uh, hmm. afstemmingsoverleg heet, dat probeer ik uh, in ieder geval uh, straks ook even bij aan te sluiten. Dus om uh, het al altijd veel te doen. Begrijp ik. Dan laten we even terug gaan naar gisteren, dat was de eerste dag, uh, het was niet helemaal vol op het circuit, was ik de indruk. Uh, er werd gezegd ongeveer 75.000 bezoekers, nou dat zijn er toch, uh, dat is toch een heel aantal. Is het allemaal goed gegaan gisteren? Ja, ja, het is uh, prima gegaan, uh, zowel de in- als de uitstroom ging goed. Uh, we hebben natuurlijk overdag uh, twee uh, typen weer gehad. Uh, begonnen met regen en, uh, en wind. Ja, daar ook al uh, waarschijnlijk maar, op het spreidere binnen. Ja, ja. Ja. Ja. Het klaarde bij de tweede, invoerder bij de tweede, bij de tweede helemaal op. En het was, het was prachtig om te zien. Um, ja, en eigenlijk zijn veel mensen zijn lang blijven hangen, omdat er natuurlijk ook nog een mooi avondprogramma op het circuit was. Uh, de uitstaan is ook weer heel goed uh, op gang gekomen. En waar jullie aan, aan refereerden was het ook bijzonder uh, uh, uh, leuk en uh, gemoedelijk en gezellig in het dorpje staan. Absoluut, absoluut. Naar nou, raadhuisplein, uh, gasthuisplein. Maar je zag toch weer dat er een hoop mensen zich verzamelden in de Halterstraat vond de nee. muziek een beetje zacht. Ja, dat kan wat harder eigenlijk. Ja, dat komt uit het van je leeftijd. Ja. Nou, als je, je me 11 uur naar bed wilt, dan kan het niet lukken. Als nee. de staat woont. Maar dat maakt verder niet uit, want het was buitengewoon. gewoon. Het nee, hartstikke leuk. Er is eigenlijk helemaal niets gebeurd volgens mij gisteren, als ik zo nee, een beetje bekeek. Nee, nee, nee, het is uh, heel rustig gebleven. En uh, ja, natuurlijk... Ik uh, we uh, er even af en toe even iets tussen mensen, maar het ging verder prima. Dus, uh, okay. De uh, sfeerbelt was, uh, was goed. Ja, ik, uh, uh, ja, dat is helemaal goed ja. gegaan, geloof ik. Hè? Ik, ja. zag, ik zag, uh, dacht ik vorig jaar geen camera's hangen, maar die werden uh, van de week wel opgehangen, afgelopen week. Ja, ja, ja. nee, we hebben, we hebben uh, vorig jaar ook, hoor. Dus oh, toch wel, ja? Oké, okay, oké. Okay. Dus, en een, dus, een hele uh, grote billboard, hè? dat was ook nieuw, volgens mij. Uh, ja. de straat te druk, ga naar het uh, Raadhuisplein, ja. ga naar ja. het Vasthuisplein. Ja. Ja. Uh, mensen uh, die, die, die doen dat ook, hebben jullie de indruk of niet? Nou ja, we waren uh, gisteren even, uh, uh, ik heb even een rondje gemaakt. Ja. Ik sprak een, uh, uh, niet namelijk noemen ondernemer op het Gasthuisplein, die heel gelukkig was dat het daar heel vol was. Dus, uh, ja, oh, dat is mooi. Wat dat, dat betreft, mooi. ja, op die manier spijt het zich wel. Ja, vanav ja. vanavond wordt er regen voorspeld, hè, tenminste tussen zeven Nou ja, ik denk dat je nu naar buiten kijkt, maar uh, het is nu ook niet echt dat je... Dit nee, <laughs> nou, dit, dit, is, dit is geen regen, he. dit is gewoon misere, misere, misere. En je wordt er wel nat van, hoor. Ja, je wordt er wel nat van, uiteindelijk wel. Nee, dat weet ik, want ik... Ik moest 100 meter overbruggen van, uh, van mijn huis naar het NH-hotel. En uh, uh, laat ik zo zeggen, ik kwam oh. al heel nat binnen. Dus, uh, ja, ja, en ik heb al een uur over het strand gelopen met mijn hond. Ja. ja. Heb je nou dan nog weet je heb je al. tijd, David, om ook naar, naar de Formule 1-auto's te, te kijken, zeg maar? of te rijden, of uh, kijk je op de... Ja, v ja, ja, ja, ja. Nee, niet, niet, uh, niet de hele tijd. Wat wij bijvoorbeeld wel doen, is uh, op het moment dat, de, dat iedereen op de tribune zit, dan plannen wij ook ons... Uh, Driehoeksoverleg met politie en OM. Dat hadden wij in voorgaande edities drie keer per dag. Nou ja, gezien het rustige beeld... doen we dat nu één keer per dag... en optioneel als het meer nodig is. En dat plannen we dan precies om half vier. Omdat we dan weten dat het het allerrustigste moment is... en dat iedereen naar de restjes aan het kijken is. Maar in de randen daarvan... kan ik gelukkig ook af en toe even een blik... blik blik baan of eventjes even rondlopen. Ik ben van plan om morgen ook... Dus heeft het heel leuk voor de bewoners van Nieuw-Noord ja, uh, scherm neergezet. Ja. Ik ben gepland om tijdens de race daar ook even naartoe te gaan. Hartstikke om heel leuk. Te ja, dat is ja. helemaal top. Goed, ja. goed georganiseerd. Ja. Ja. Ja. Mensen moesten zich daarvoor aanmelden, geloof ik. Je ja, er Mensen niet zo aanmelden. Zijn. Ja, ja. ja, inderdaad. Um, Oké, okay, uh, nou ja, goed uh, nog anderhalve dag te gaan. Nou, ruim anderhalve dag. Mm -hmm. Zeker. Maar zeker. zoals het nu gaat, uh, gaat het gewoon goed. En uh, ja, kunnen we zeggen dat er... Nou, morgen is de race natuurlijk. Er wordt drugs drukste dag, dat is duidelijk. Maar dan verwacht jullie ook geen, geen problemen. Nee, nee, nou, dat nee, mooi, nee, dat is mooi. Ik zeggen dat we, als, we, als we dit beeld zo volhouden. Um... Maar goed, we hebben inderdaad nog twee dagen te gaan. Ja, je weet het nooit. Je weet het ik nooit. Zeg, ik op het moment dat zondag. Uh, aan het einde van de avond, begin van de nacht, het dorp weer langzaam leegstroomt. en iedereen veilig naar huis gaat. dat is het moment dat ik. Uh, ja, ook met, uh, uh, ja, met, met, met veel vertrouwen tegemoet zien. Maar ja. ook ja als je blij bent als je, ja, het, dan allemaal je, goed, je het allemaal goed gegaan goed achter gaan. de rug hebben. Dat is belangrijk inderdaad. Nou, er is nog een, een, een uh, formule 1-team wat waarschijnlijk niet weg mag de Haas, heb je dat iets van begrepen? Ja, dat heb ik mee gekregen, ja. Ja. ja. Maar wat dan? Nou, er is beslag gelegd op uh, de zaken. Je meent het. Door de sponsors van Masterpin, uh, die heeft daar gereden. Mm -hmm. En uh, die krijgen nog 10 miljoen, maar die hebben ze nog niet gehad. Oeps, nee. Maar goed, uh, uh, dat is een zaak natuurlijk van de FOM en... Uh... Nou, daar is met name een zaak tussen Haas en die voormalige ja, uh, sponsor, Ja, inderdaad. Uh, Minson, begreep ik, ook nog coureur is geweest bij Haas. Ja, maar goed, dus, ja, we zijn benieuwd of we hier met een hoop spullen blijven zitten ja. die je die niet uit mogen. <laughs> nou ja, leuk voor een veilig. keer. Ja, van de nou, misschien heeft iemand nog een camper nodig. Ja, je weet het, je weet het. je kan ook nog een heel huis van de Haas. Ja. <laughs> maar goed, uh, ja, nee. Nou, we wensen je heel veel succes. Ik hoop dat het vanavond weer net zo gezellig is als ja. gisteravond in het dorp. En uh, ik denk het wel, want het wordt later op de avond weer droog. En morgen krijgen we mooie weer. Het is helemaal mooi natuurlijk. Hè? Ja, zeker. Ja. Dus ja. Uh, nou, veel succes. Dankjewel David. voor. Uh, okay. even... <coughs> en mooie dagen. En mooie dagen Bravo. verder. Hè? Dankjewel. Oké, okay. bye bye. Hoi. Dat waren ontegenzeggelijk de Kings natuurlijk, met onze gebroeders Davies. Mooi uitgezocht door Pim Groof. Ja, en dat zijn wel de oude Rackers. De ja, de oude is een beetje van onze tijd verzocht. Uh, ja, ja, dat mag ook wel. Dat mag ook wel. Het ja, was eigenlijk de bedoeling dat de hele, zeg maar, de hele uitzending met oude uh, verhalen over het circuit zouden komen. Maar goed, uh, we hebben zoveel leuke dingen. Want we hebben onder andere Carina Feren, die straks live nog in de uitzending komt. Maar, maar ze is ook van de week, waar is ze geweest? Ge? Ze is uh, ge geweest in het uh, volgens mij is het in het Center Park, Center Park Hotel. Nee, nee, het was in het Heineken paviljoen. Oh, het Heineken ja, ja, ja. Oké, okay, En daar was een uh, persconferentie. Ja, over... over de uh, Heineken 0.0. Met Max Verstappen en uh, de, de, de directeur van Heineken. Ja, en er werd een nieuw uh, spel geïntroduceerd. En er werd een ja. nieuw spel geïntroduceerd. Player. Ja, spelletjes. Dus, uh, er is Max Verstappen natuurlijk goed in. Ja, dus ja. ja, ja. Even... En die hebben meteen gewoon... Uh, uh, Iedereen uh, weggegaan. Ja, bizar hè? Ja, bizar. Dat is ja, toch ja, ja. een bizar, bizar jong. Nou goed, in ieder geval. Carina is daar geweest afgelopen donderdag. En uh, we gaan luisteren naar haar... Uh, de productie daarvan. Zet je radio op, op pole position. position. ZFM. Race radio. Goedemorgen. Nou, het is nu donderdag en ik uh, loop nu richting het Heineken 0.0 lounge. Want er is iets bijzonders gaande. Er wordt een uh, player 0.0 gelanceerd uh, door Max Stappen himself. Uh, hij is ambassadeur van het 0.0 uh, Heineken Bier. Uh, nuttigen, want ja, het is natuurlijk hartstikke belangrijk dat je zonder alcohol de auto instapt. En uh, we gaan eens kijken hoe we dit gaan ervaren. Zet je radio op Paul position. position. ZFM Race Radio. Els Dijkhuizen van Marketing Heineken. Ja, uh, waarom zijn we hier vandaag? Met ook nog uh, ster Spelen, Max Verstappen, ambassadeur van de Heineken 0.0. Uh, wat is er vandaag gebeurd? Ja, vandaag starten we met uh, eigenlijk de Heineken Dutch Grand Prix. Met een groot pers evenement. Waarbij we Max Verstappen hemzelf uh, aanwezig hadden als ambassadeur van Heineken 0.0. Hij onderstreept onze boodschap dat je nooit moet drinken. op het moment dat je gaat rijden. En uh, ja, het was natuurlijk waanzinnig om met hem aan dezelfde talkshow tafel te zitten. Ja, heel ontspannen ja. sfeer ja moet ik echt zeggen en uh, fijn dat hij ook onderschrijft uh, dat het heel belangrijk is dat je niet met alcohol de auto of op de fiets moet stappen en zeker nu in de tijd ook met veel fatbikes hè, waarbij ook de jongeren natuurlijk uh, toch wel soms met veel alcohol helaas ook de fiets opstappen maar um, hoe belangrijk is dat uh, Max Verstappen deze taak wil opnemen als ambassadeur ja, hij is voor ons natuurlijk een droomambassadeur. Hij, hij was eerst te jong, dat mag het niet. We hebben nou een leeftijdsgrens waarmee je kunt communiceren. Maar hij is een droomambassadeur omdat hij naast dat hij heel erg bekend is en heel erg succesvol natuurlijk als coureur... onderstreept hij deze boodschap persoonlijk ja. ook echt... en staat hij er helemaal achter. Dat ja. betekent dat hij... Ook uh, uh, buiten zijn werk om altijd om te onderstrepen dat je geen alcohol moet drinken op het moment dat je gaat rijden. En hij is zo iconisch dat ik hoop dat hij heel veel mensen inspireert om dat ook niet te doen. Zeker. En hoe belangrijk of hoe goed gaat het eigenlijk met 0.0 bier van ja, Heineken? Heineken heel goed. Je ziet dat, uh, dat Heineken 0.0 met alle campagnes en ook dit soort grote evenementen die we doen echt drempelverlagend hebben ja. gewerkt. Voorheen was het zo dat mensen niet zo goed... Wisten wanneer ze het mochten drinken of een bepaalde schaamte hadden. Nou, dat is echt wel weg. Zeker als het gaat om in het verkeer, denk ik dat het eerder zo is dat mensen boos worden als jij alcohol drinkt. dan dat mensen zeggen: hé, waarom drink jij 0.0? Dus het 0.0 is helemaal ingebeurd in Nederland. En daar zijn wij als zijn trots op. Nou, zeker. En er is net een spel ook gelanceerd: Player 0.0. Ja. Waarbij Max Verstappen net de aftrap nog doen. Uh, heeft hij meteen heel veel punten gehaald. Uh, hoe werkt het spel voor de mensen die allemaal nog gaan komen naar het circuit? Nou, het spel is heel simpel om te spelen. Ik moet wel zeggen, je moet avonds naar een 18. Anders dan, dan mag oh, oké okay. niet. Ja. Ja. Het is onze, onze regelgeving. Ja. Om alles wat wij doen uiteindelijk een 0 0. Maar als je 18 bent kun je naar de webapp. Uh, daar kun je hem downloaden. Je kunt gewoon ja. op je iPad of op je telefoon kunnen spelen. Het is een soort race spelletje, ja. Waarbij het vrij simpel is. En uh, de vraag is, blijf zo lang mogelijk op de weg. En pak zoveel mogelijk punten. Dus het gaat minder om snelheid. Het gaat echt om vaardigheid. Oké, okay, en het is dus niet zo dat je... Uh, zoals hier in de simulator kan ervaren hoe het is als je wat op hebt. Dit is juist nee, andersom. Nee, dit is andersom. Het leuke is de 20 uh, beste uh, gaan ook volgend jaar weer naar de Formule 1. Dan komt nog een, een race evenement uh, in Utrecht en dan de winnaar gaat Max stappen moeten in Madrid. Nou, geweldig. Ja. Super. Nou, Ik vond het heel fijn om erbij te zijn. Ja. En, uh, ja, en ik uh, denk dat het een ontzettend goede boodschap is. Waar de, want er is nog gewoon werk aan de winkel. Maar dit is een hele mooie grote stap. Ja, ik denk ook dat Heineken, als smartleider in Nederland ja. nou. dit soort uh, boodschappen echt moeten omarmen en strepen. Ja. Zodat we hopen dat dit zoveel mogelijk impact maakt op iedereen in Nederland. Juist, ja. hartstikke bedankt. Dank je. Dankjewel. Super. Zet je radio op pole position. ZFM. Radio. Nou, meneer Hulshoff van uh, Veilig Verkeer Nederland. Um, ik heb een paar vraagjes. Want uh, hoe belangrijk vindt u dat uh, dit evenement van Heineken plaatsvindt? Zo net voor de race, Met het 0,0 uh, alcohol, 0,0 bier. Uh, om dat daarmee uit te dragen. Dat het wel beter is dat je niet de auto in stapt zonder alcohol. Ja, Sterker nog, het is een campagne die Heineken doet samen met uh, Max Verstappen. Max Verstappen als ambassadeur. Dat is natuurlijk hartstikke belangrijk om de doelgroep jong jongvolwassenen... Te kunnen bereiken. Uh, waarbij het uh, ook superbelangrijk is dat er een hele heldere uh, doelstelling neer ligt van alcohol en verkeer gaat gewoon niet samen. Dus nul is nul. Ja. En zo simpel moet je het dan ook houden. Ja. En uh, Max die draagt dat ook uit uh, namens Heineken en daar zijn we blij mee met die support. Ja. Ja. En, uh... Voor de, voor de jeugd, uh, we hadden het er net al even over met een nieuwe, eigenlijk een nieuwe generatie kinderen van 14 en hoger die allemaal fatbikes rondrijden. Uh, ja, dat is ook eigenlijk wel weer, uh, dat is werk aan de winkel eigenlijk, wat dat betreft. Ik denk dat het aantal ongelukken daarmee echt ook uh, verhoogd is. Uh, dan heb je nog het gedeelte uh, rijden met onder invloed. Dus er is altijd heel veel werk op het gebied van veilig verkeer, uh, veilig in het verkeer zijn. Ja, kijk, verkeer is uh, met elkaar verkeren in het verkeer. Ja. Dus dat betekent rekening houden met elkaar. Dat betekent dat je een aantal afspraken maakt. Vandaar ook dat Veilig Verkeer Nederland op de basisschool al de verkeersexamens heeft. En ook de fietsexamens. Ja. Om kinderen wel te leren uh, hoe je je daar moet gedragen en wat de regels uh, zijn. Ja. Dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Zo kan je rekening met elkaar houden. Ja. Maar ja, dat betekent, dan ben je er lang niet natuurlijk. Er komen natuurlijk nieuwe modaliteiten, heet dat bijvoorbeeld zo'n fatbike. En dat is de laatste tijd erg in het nieuws, op de, op de markt. En die zijn uh, in de basis niet onveilig, maar wel op het moment dat je ze opvoert. Of hele jonge kinderen dus veel harder kunnen daarmee dan, uh, dan, uh, uh, de, dan eigenlijk met een gewone fiets. Ja. Uh. En dan ook nog misschien als je al 16 bent, Ja, uh, helaas wordt er ook al gedronken als ze jonger zijn... Uh, dan heb je eigenlijk uh, twee uh, dingetjes die je eigenlijk uh, mis zou kunnen maken. Ja, het hè? versterkt elkaar, dus dit ja. soort dingen. Hè? Dus dat, dat betekent dat je extra zorgvuldig ja. moet zijn. Kijk, als je een brommer hebt, heb je nog een aantal beschermingsmiddelen. Namelijk een helm, een rijbewijs, een minimumleeftijd. En ja, dat geldt voor deze, ik noem het nog wel even elektrische fietsen. Maar hè, nogmaals, ik vind eigenlijk dat het vaak brommers zijn, ja. Uh, ja, geldt dat allemaal niet. En dat kan natuurlijk niet. Dus daar moet iets aan gebeuren. Zeker. Ik vind het ook wel heel mooi, we deden net een spel bij dit event over de sociale druk uh, onder de mensen, uh, dat je misschien toch wel gaat drinken en dat je dan misschien toch wel de auto instapt. Uh, ik vond het wel mooi om te zien dat er eigenlijk niemand zo'n petje op deed, want er is iets gaande dat 0,0 drinken nu wel een stuk meer geaccepteerd is. Ja, dat. Maar dat is maar één deel natuurlijk. Kijk, kijk het gaat er natuurlijk om dat je mag ook wat anders drinken, maar ook vis ja. drinken. Uh, het gaat erom dat je wij uh, handelingsperspectief bieden. Dus wat we eigenlijk zeggen van, joh, denk van tevoren over na als je ergens naartoe gaat met een groep. Ja. en wijs één iemand aan, spreek dat met elkaar af. Ja. En dan brengt diegene, die krijgt een mooie taak een verantwoordelijkheid, om de andere ook weer veilig thuis te brengen. Ja, en dus we nemen niks af, nee. maar we zorgen dat het gewoon goed geregeld ja. wordt met elkaar. En dat heet handelingsperspectief bieden. Dat is hartstikke belangrijk als je dingen bedenkt. Ja. Want anders heeft men het gevoel dat je ja. dingen afneemt. Ja. En de kunst is nou net ja. om dat, dat niet te doen, om het op te draaien. Ja, heel goed. Hoe tevreden bent u over zo deze dag? Nou, ik vind het uh, mooi. Hè, ja. dat, ik vind het belangrijk dat die campagne er is. En we zullen zien wat het effect wordt. We zijn met veel partijen bezig. En ik ben blij dat uh, Heineken dit op deze manier ook uh, nu uh, omarmt. En ook echt serieus uh, er werk van maakt. Juist. Dus dat gaat helpen, denk ik. Bedankt voor je tijd. Geen dank. Het geluid van Zandvoort. ZFM. Radio. We hebben net het gesprek aan tafel uh, bijgewoond met de heer Hulshoff van Veilig Verkeer Nederland... en Els Dijkhuizen van Marketing Heineken. En uh, daar was eerst een gesprek over over het feit... hoe belangrijk het is dat je natuurlijk zonder alcohol ja, de auto ingaat. Daarna hebben we een spel gespeeld met de Heineken-petjes. Eigenlijk met wat vragen en met petje op, petje af. Um, en eigenlijk was het wel heel erg eensgezind. Want een van de vragen was... hoe groot is de sociale druk als jij toch liever een 0,0 biertje wil drinken of helemaal geen alcohol wil drinken. Hoe werkt dat? Ervaar je dan sociale druk? Nou, eigenlijk volgens mij was het 86% had daar helemaal geen last van. Een andere vraag was, ga jij vrienden of familieleden waarschuwen... als ze toch de auto in willen gaan met een slok op? Of vind je dat lastig om daar iets van te zeggen? Nou, en eigenlijk vond niemand dat lastig. Uh, we hadden het ook even over de manier... hoe je dat dan aan elkaar vertelt. Eentje zei van ja, ik pak gewoon uh, de sleutels... en ik, uh, ik zeg van ik bel wel een taxi voor je. Ja, dat is natuurlijk ook wel een manier. Daarna kwam Max erbij aan tafel. Heel ontspannen sfeer. Hij legde uit uh, wat hij voorziet voor de race. Hij is nog heel ontspannen. Hij zegt ik voel nog eigenlijk helemaal geen emotie nu op dit moment. Uh, terwijl mijn vader wel... Uh, eigenlijk zegt van kijk eens naar het weer. Want uh, ja, er staat een hele harde wind dit keer. En er staat ook wat regen op, het, op de planning. Ja, dat heeft natuurlijk consequenties voor, uh, voor de keuzes die gemaakt gaan worden. En hij uh, heeft het natuurlijk ook over überhaupt de auto. Als die goed is, dan gaat de race goed. Hij voelt zich nog heel ontspannen en hij kijkt er naar uit... en hij is heel blij dat hij weer in Zandvoort is. Uh, daarna ging hij uh, naar buiten... En wij mochten mee, want hij ging het spel, de player 0.0, ging hij uh, lanceren. En daarbij heeft hij direct uh, ja, meer dan 9000 punten gehaald. Uh, terwijl de presentatrice zei, ik heb maar 44 punten gehaald. Dus dan kun je nagaan hoe goed Max direct alweer is. En hij uh, ja, vond het eigenlijk ook een heel erg leuk spel. En daarna was het tijd voor interviews. Uh, maar ja, dat waren eigenlijk de... De grote zenders die uh, een interview mochten afnemen en verder niet. Daarna vertrok hij ook weer heel snel in een busje, zwaar beveiligd. We gaan het allemaal zien zondag, hoe het allemaal gaat verlopen. Mocht je dit spel nu spelen, dit spel is dus boven de 18, voor boven de 18. Max zei, je kan het het beste met je duim doen, en, uh, want het is eigenlijk op een soort iPad. En als je heel veel punten haalt en als je wint, dan kun je een meet and greet uh, met Max uh, winnen in... Uh, Spanje op het circuit. Dus ik zou zeggen... Uh, doe in ieder geval een poging. Als je op het circuit aanwezig bent uh, komend weekend. Zet je radio op Paul position. position. ZFM. Race Radio. Nou, leuk uh, was dat. Uh, ja, Wij dus mogen dus niet ik... meedoen, want we zijn niet op het circuit aanwezig. Wij dat is zijn niet. Jammer. Ne ja, nee. Maar ja, we hebben het toch... Anders had jij wel een goede kans gemaakt, denk ik, Denk je? Nou, ja, dat denk ik wel, ja. Ik ben er heel goed in En dan uh, gooi ik mijn haar los. En dan uh, is het uh, in een keer... Uh, huppakee! Je hebt een hele lenige duim. Ja, ik heb een lenige duim. Dat hoor ik vaak. Oké, okay, we, uh, we gaan weer even naar de racerij, want uh, wie uh, kunnen we aankondigen? Nou, Carina, die staat bij het station volgens mij, Carina. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Sta jij bij het nou, station? Ik, ben, uh, ik sta nu inmiddels niet meer bij het station. Ik sta nu inmiddels, uh, ik ben even met Gusta meegelopen, de zus van Ben. Ja. Uh, zij stond heel tijd bij het station, maar kleindochter die gaat zo uh, bij Lady Mix uh, eventjes op de DJ set. Oké. Okay. Dat zat ik bij de Heineken pand hier aan zee. Supermooi. Um, maar heeft wel al sinds hoe laat vanmorgen heb jij bij het station gestaan, Gusta? Ik stond er om 7 uur al. Goedemorgen. 7 uur. In de regen. In, In de regen, inderdaad. Maar ja, gelukkig nu is het droog, dus we gaan zo verder bij het station. Ik ga even mijn nichtje aanmoedigen die... Uh... Oh, je nichtje. Ik dacht je klein nog, maar je nichtje. Ja. Precies, ja. mijn nichtje. En die gaat de DJ doen, zo En hoe, uh, hoe ervaarde je het net toen uh, bovenaan, aan de trappen, bij het station? Hoeveel mensen er op je afkomen? Hoe, uh, hoe was het weer? Nou, ik doe dit al voor het derde jaar. Voor het derde jaar sta ik op zaterdag en zondag bij het station... En het is gewoon één feest. Iedereen lacht naar je, je zegt mensen gedag, je begroet ze, ik begroet ze namens NS en ik zwaai met mijn vlag. Het is gewoon één feest. Ondanks de wegen, blijft iedereen vrolijk. Ja, hè? Sommigen waren wat te koud gekleed, zagen we. Dus je gaf ook nog af en toe even een tip: doe toch maar wat aan. Want je koelt helemaal af. Ja, je koelt helemaal af. Maar de weersvoorspellingen zijn ook van 17 graden... naar over 2 uur 26 graden. Ik begrijp niet hoe. En droog en regen. Het is uh, ja. echt Holland weer vandaag. Ja. <laughs> en met je vlag uh, gaf je mensen ook nog het gevoel... dat ze de finish gehaald hadden bovenaan de trap. En uh, ja, iedereen is gewoon inderdaad helemaal in feeststemming. En uh, is het weer zo dat er om de 5 minuten treinen komen? Of is er iets aangepast? Nee, de treinen rijden nog steeds om de 5 minuten... Er staat ook een hele storingsdienst ja, klaar voor mocht er eentje uitvallen. Maar tot nu toe is alles nog goed gegaan, gelukkig. Ik zag ook heel veel personeel lopen. Ja, er loopt heel veel personeel. Maar dat is ook een beetje om de mensen de weg te wijzen. Ook waar ze uit moeten checken. Uh, ja, ja. Volle, volle bak vandaag. Ja. Nou, volle bak vandaag, zoals je hoort. En nu sta ik dus uh, even in, uh, in de bocht bij uh, Bouwenspellers. Maar wat een mensen. Het is echt geweldig. En uh, de kinderen laten hier nu hun uh, DJ-kunsten zien. Uh, ...met hele goede moves erbij. Ja, dat is natuurlijk ook weer heel erg opzwepend. De mensen gaan ook direct hier... ...terwijl ze langslopen... Uh, ...de dance moves laten zien. Uh, Sommigen hebben het misschien een beetje laat gemaakt... ...zoals ik zie gisteravond. Uh, maar eigenlijk... ...Poncho zie ik... Uh, ...iedereen in het oranje. De mensen hebben er zin in. Ik kan wel eventjes uh, nog zo meteen... ...eventjes richting iemand lopen... ...om te kijken... Ja, hoe ze deze dag gaan ja. ervaren. Is daar nog tijd voor? Ja, dat kunnen we straks even doen, denk ik. Zie okay, je ook veel goed. paraplu's of niet? Ik zie geen één paraplu. Nee, want ze mogen niet mee de, de, nee, ik denk op, dat de Ja, voor ja ik zie daar meneer met de opgevouwen paraplu. Nou, inleveren, uh, ik inleveren, inleveren bij poncho's. jou. Maar poncho's. Heel veel poncho's. En, dan en dan heb, is... je, heb je zelf nog feest gevierd gisteren? Uh, nou, in mijn eigen tuin. Oké. Okay. Ik, uh, <laughs> ik heb geluisterd. Ik dacht, even lekker rust. Kon je het en, wel goed uh, horen? Ik kon het... Ik kon het heel goed horen. Ik hoorde Yves <laughs> ja. Berendsen natuurlijk. Ik hoorde links, rechts. Uh, ja. Ja. De wind, de wind die bracht gewoon de muziek uh, met tuin in. Hartstikke mooi. En, uh, ja. Het was een heerlijke temperatuur ook gisteravond. Ja, zeker. Nou, ik, ja. Zag, ik zag net inderdaad in de weersvoorspelling dat het uh, eventjes uh, 26 of 28 graden wordt. Voordat er ja. nu de nieuwe buienlijn aankomt. Maar goed, ja. dat is later op de dag. Uh, dat is later. Bedankt maar voor dat je. Maar maakt het ook wel weer heel spannend. Absoluut, daar ben ik helemaal met je eens. Helemaal ja. goed. Hé, hey, dankjewel voor je bijdrage. Maar kom maar... We komen straks bij je terug. Tot straks. Tot ik ga een ander plekje zoeken. Ja, tot We gaan doei. even een muziekje draaien. Dankjewel. Doei, doei. Bye. Bye. I don't hear a word they're saying Only the echoes of my mind People stopping still I can't see their faces Only the shadows of their eyes I'm going while the sun keeps shining PORN Uh, Nielsen. Harry Nielsen. Harry Nielsen. Wel te verstaan. En, en, uh, uh. Ik vertelde net tegen, tegen Hans dat Harry Nielsen was een hele goede vriend van John Lennon. En die uh, John Lennon was een heel enorme fan van hem. Echt waar? Ja, ja? ja die vonden het helemaal te gek. Hij is door uh, hem geïnspireerd ook, zeg maar. Door hem geïnspireerd. Wat anders, op kanaal 40 van, uh, van uh, Ziggo. Ik weet niet welk kanaal het is van uh, KPN, maar kanaal 40 van Ziggo. 1367, dacht ik. Oké, okay. dan ja, ja. Ja, kunnen we kijken naar uh, de webcams van uh, ZFM. En uh, we zien nu uh, een enorme stroom met mensen die uh, langs de boulevard lopen en uh, daar... Uh ja, het is helemaal leuk. En, uh... Ja, het is een webcam van uh, ja, 36 partijen zo te zien. Maar... Ja, ja. <laughs> maar in ieder geval, ze hebben... En ook een, met de ingang van het circuit. Ja, in ingang de ingang van het circuit, de circuit die... hebben ze en het de, de, de station zelf hebben ze mooi En het station zelf, ja. Ja, dat ja, is, ja, heel is, heel is erg, mooi gedaan. Het is, het is heel erg leuk uh, en, en sfeerverhogend. Ja. Je ziet toch een hoop mensen komen, ook van de andere kant. Hè? Want ze proberen ja. dus via de boulevard die mensen te leiden... Maar deze mensen die hier lopen... Ja, die komen van de Van Spijkstraat. Die komen van de ja. Ja. Heb je ze van, van de Van Spijkstraat gezien? Uh, ja, mooi met vlaggen. Hey, bedoel je. Ja, dat is mooi. Mensen, is die kinderen staan op de gang te verkopen. Ja, ja. En het is zo leuk joh, om, te, ja. om, om dat uh, te bekijken. Ja. ja, tot wanneer gaat jouw herinnering terug uh, op het circuit... Uh ik uh, ging, ging, me... ging jij als dus 10, 12 jaar? Dus ja, nou? ja, ja? Zeker, zeker. Ik kan me nog herinneren dat uh, op een gegeven moment... Wij, wij, wij waren natuurlijk allemaal van die kleine, hele snelle mannetjes. Ja. En, uh, dus op een gegeven moment stond ik op de pits. En toen uh, kom ik daar... Uh, daar waren ze de, de, de, de film Grand Prix aan het uh, okay, opnemen. opnemen ja, ja. Ja, en daar was uh, Françoise Hardy... Uh -huh. was daar, uh, en die was de actrice daarvan. En die zat, die zat in de pits. En ik zag die vrouw. En dat was een prachtige vrouw. Ja. Die was een jaar of 22, zei ik, denk ik. En ik was een jaar of 13, 12. Ja. Uh, ja. Wat zei wil je me betrouwen? Nee, dat nee. zei ik nog net niet. Want mijn Frans was nu niet zo goed, maar ik heb wel een handtekening van de oh, ja? Ja, nee, ja. Ga, ja. Ja. Geweldig. En ik was natuurlijk zo'n handtekeningenjager. Ja, en uh, wij deden, uh, ik had ze allemaal, Graham Hill, uh, Jim mm -hmm. Clark, uh, nou, noem maar op. Het hele leuk. Het en, de, en, nou, zeker in die tijd, in de 60e jaren, weet je wel. Ja, geweldige grote ja. rust hebben hier gereden. Ja, niet. zeker. En, en uh, je weet dat Jim Clark de enige is die vier keer de Slovense Grand ja, heeft ja, gewonnen. Nou, he? Max kan hem dan even naden, zeg maar, maar ja. uh, Jim Clark is wel de koning van de En daarna zijn er drie of vier die <laughs> drie keer hebben gewonnen. Dus klopt, waaronder inderdaad. Max. Ja, ja, inderdaad. Nou, mijn herinnering gaan terug tot half jaren kom ik hier wonen. Ja. Uh, mijn ouders hadden toen een sigarenzaak in de halte. Dat weet ik en die, dan, ja. En die verkochten de kaartjes, zeg maar. Ah, oké. Okay. En omdat ze die kaartjes verkochten, uh, kwam er ook een, een vrijkaart vrij, zeg maar. Ja, ja, ja. Nou ja, en ik was degene die zei van, nou, dan, ga ik, dan wil ik er wel een. Nee, ja. Ik was er ook 12, 13, we hebben ja. ongeveer dezelfde leeftijd. Ja. Dus uh, uh, toen kwam ik ook wat. Dus ik vond het wel heel leuk, dus elk jaar ben ik ook wel geweest. Ja. Maar of flesjes rapen. Ja, precies. Allemaal dat uh, soort dingen. Ook, ook uh, glippen, weet je wel. Ja, wat ik, wat ik dan deed in, uh, met, met, uh, met een paar vrienden. Dan gingen we met onze... Uh, uh, slaapzak gingen we op uh, uh, zaterdagmiddag, uh, yeah. zaterdagavond, gingen we naar de hoofdtribune. Daar sliepen we dan oh, ja. en daar zaten we zondag, zaten we eerste gang. <laughs> maar niet op de plekken waar mensen kaakje voor gekocht hadden? Want... Ja, ja, je ging er gewoon zitten. Dat vroeg ja. vroeger uh, helemaal geen, niet genummerd. <laughs> Goed, hè? Ja, geweldig, ja. Dus, ja, uh, ja. En natuurlijk altijd door gaten uh, van, van, uh, van, ja. van hekken uh, uh, nou, enzovoort. Dus ja. ik denk dat elke Zandvoort er dat wel heeft meegemaakt. Ja, tegenwoordig gaan al die, uh, die uh, kaartjes natuurlijk allemaal digitaal. Ja. Uh, maar vroeger werd er ook mee gerotst, ooit, hoor Ja, zeker. Maar ja. In begin jaren tachtig had je die, die vrijkaarten van de telegraaf. dat hebben toen ja. we wel eens gehoord dat ja. er ook uh, staken ze gewoon een eigen zakken. De mensen die ze betalen. Dus, uh, <laughs> ja, ja, het betalen, ja, er is ogen. natuurlijk allemaal, uh, maar ja, in, in, in het verleden wat ik kan me nog herinneren. Ik woon op de uh, Linéenstraat en dan stonden ze tot twee uur 's nachts in de file mm -hmm. en en uh, ja, dat was echt bizar. Ja, en niemand zeurde, hè, toen. en niemand zeurde. Nee. Nee. En wij verkochten dan uh, uh, jaffa drinks had je vroeger, ja, van die jaffa drinks. Het ja, ja, ja, ja. ja. waren de, een van de eerste uh, plastic bekertjes gecial ja. aan de bovenkant en dan kochten we heel veel van die dingen. Geweldig. En dat uh, gingen we dan verkopen. Eerst ja. op het circuit. En daarna als we het nog over hadden, gingen al die files af. <laughs> maar ja, we moeten maar kijken of het na uh, volgend jaar... Volgend jaar is het natuurlijk de Grand Prix nog een keer. Volgend jaar nog uh, uh, of het daarna nog een keer is. Hè. Ja, ze stond... twijfelen heel erg. Hè? Nou ja, er, er stond vanmorgen een, een, een, een groot artikel in de Telegraaf. Okay. Uh, met Stefano Dominicali. De ja. grote man van de Vomme. Mm -hmm. En hij zei dat, uh, wat, wat hun betreft, uh, mag Sanford best doorgaan. Het ligt meer eigenlijk aan de organisatie hier in Zandvoort of ze door willen gaan. Oké. Okay. En kunnen gaan hè? Want ja. het gaat natuurlijk om enorme veel geld. Ja, en uh, nou ja, dat hebben we uh, gisteren was uh, Robert uh, Overdijk uh, bij uh, zich uh -huh. in het programma. En uh, ja, die zei ook van uh, we zijn een van de weinige landen die het zonder steun van de overheid moet doen. Ja. En dat ja. Uh, is natuurlijk ook. Met wel, Engeland, hè, met Silverstone geloof Silverstone ik. Ja. ook, ja. ja, ja, ja. ja. Dus uh, ja, ik denk, maar het Silverstone, is to, Engeland is toch echt een raceland. Ja, hè? natuurlijk, daar is het begonnen. Ja. Nog meer dan ja. Nederland. Hè. Ja, en... dat, dat, dat is gewoon zo natuurlijk qua historie ook ja. dat het helemaal mee eens. Dus, maar soms wordt is natuurlijk wel iets op de kaart gezet, hè, met ja. de organisatie en Zeker. De, de groene uh, uitstraling et cetera. Dus en met een coureur die ook wel heel aardig kan rijden. Wie uh, bedoel je? <laughs> Begin met die de... ene Oh, ja. die, die ene, ja, ja, ja Het ja. begint met Ax. Onze, <laughs> Onze drievoude wereldkamp Het begint met een V ja, ja, ja, en eindigt ja, ja, op er, ja, er stappen ja, ja. <laughs> Nou ja, goed, in ieder geval Die Dominicale is er erg uh, positief Over de manier waarop het hier wordt georganiseerd Hij vindt alleen dat het misschien wel Internationale uitstraling moet krijgen nou, dat ja. dat, dat, en dat ben ik een... wel een klein beetje in. Ja, Ik denk brutal. dat je ook wat internationale uh, artiesten. Ik ben ooit in China geweest in, uh, bij de Grand Prix en daar stond pink. Oké. Okay. Ja, dan praat je wel ergens over. Ja, ik ben ook in, in, in Australië geweest en hadden ze na de Grand Prix op een groot veld. hadden is de Joe Cocker kwam weer staan, weet je Ja, wat, ja, dat, ja. dat soort uh, ja, dingen. Dat, uh, en, en wij hebben. Uh, de snollewolken hadden we. Toch? <laughs> ja. <laughs> ja, dat is toch, dat is toch een, een andere, andere instelling. Ja, dat He? gaat van ja. links naar rechts. Dat gaat van links naar rechts. Maar ik denk dat uh, wanneer ze echt willen. en de, de, het geld is er helemaal. dat is natuurlijk ja. erg belangrijk. Want ze moeten geloof ik al 40 miljoen aftikken om de race te kunnen organiseren, te ja. mogen organiseren. En er wordt natuurlijk heel veel geïnvesteerd, ook in poncho's. Uiteraard. En, uh, en ja. je weet dat uh, de poncho's worden uh, gratis uitgedeeld. Is dat zo? Oké. Okay? Ja, ik kan je wel even laten horen. Ja, wel leuk. Even kijken hoor. Want ze worden ook verkocht door kinderen, heb ik begrepen. Ja, wat ben je aan het doen? Ik ben poncho's aan het uitdelen, namens Paul Events... Ja, want gaat het eigenlijk de hele dag regenen of wat is te verwachten? Uh, nou, we hopen van niet, maar voor de zekerheid geven we mensen toch uh, een poncho mee. Dan kunnen ze lekker op het circuit zitten en enigszins droog blijven. Ja, je hebt er zelf ook een aan? Ja. Werkt het? Ja, best wel. Ik ben, ik ben niet heel nat, dus het, uh, het werkt wel. <lacht> Top, veel plezier. Hoe regeren <lacht> de mensen? Ja, heel blij. Echt heel blij. Ze zijn heel blij met de poncho's. Dus uh, we doen het goed. Nou, succes nog even. Uh, nou, dit is toch. Ja, uh, Dat is uh, uh, hoe heet het? Uh, uh, Haarlem 105. Haarlem 105. Die loopt okay. hier ook rond en die sturen ons af en toe uh, ja, is wat wel leuke leuk. dingen. Ja. Uh, maar het is een beetje, een beetje vervelend voor die kinderen die ja. uh, met poncho staan. Uh, in een kraampje die ze uh, aangeschaft hebben. Ik bij de Action of zo. Daar hebben ze natuurlijk honderd gehaald of zo. Ja. Die proberen ze ook te verkopen. He, nou ja, twee, het is ja, precies. <laughs> ja, maar maar... Het, is, het is wel leuk dat het uh, gaat veranderen. Tuurlijk, tuurlijk, nee. Ja. Absoluut. absoluut. Nou, mensen worden wel van maakt. He, als ze ja. van, van het station naar het uh, circuit lopen. Over de boulevard. Ja. Er is van alles te doen. En, uh, dat is wel een goede zaak. Er staan al die auto's van Blekenmolen. Ja, van Blekenmolen staan ja, er ook. Helemaal leuk. En, uh, ja. Ja, dat is gewoon uh, goed georganiseerd allemaal verder. Uh, Oké, okay, zullen we maar weer zo'n muziekje draaien? Ja. Laten we Pim maar even aan het woord. Ja. Ja. plaat. wie was dit? Uh... Ja, vertel eens. Uh... War. war. Oh ja, War. War. Ja, dat is een tijd uh, geleden. Ja, een tijdje geleden, ja. Hey, uh, Duncan uh... Mors, die gaat straks het, uh, morgen het Wilhelms zingen. Ja, leuk, ja. Dat is, uh... En uh, wat moet ik daar... Uh, ja, ja is, ik, ik, ik weet, ken ik hem weet, alleen ik... een beetje van het eurovisie Songfestival. Ja, Dan weet ja. ik niet wat hij komt. Maar ja, hij is wel hij is internationaal wel bekend. Dus... Ja, toch wel? Ja, ja. dat okay. denk ik wel. Hij heeft 7 miljoen uh, streams gehad. Ik dacht eigenlijk dat ze Joost Klein uh, ervoor zouden vragen, maar dat hebben ze niet gedaan. Nee. Die is, nee, wel internationaal, is het ook internationaal bekend. <laughs> ja, dat is het wel lekker. Ja ja, ja, ja, ja. Goed, als het goed is hebben we weer Carina aan de lijn. Ken Carina. Buongiorno. Ja, buongiorno. Buongiorno. Ja, waar, sta, waar sta je, Carina? Ben je nog een beetje droog? Ja. Heb je een polsshow? Perfect. Het is perfect weer. Heb je een polshow aan? Uh, nee. Nee, helemaal okay. niet. Gewoon lekker t-shirts. Helemaal, helemaal perfect. Nou, ik, kan, ik, kan, ik, kan, ik, kan, ik kan je zeggen dat het om 11 uur droog wordt. Ja, daarom. Ik maak me niet zo druk om het weer. Want zo het is, is het. gewoon een perfecte sfeer. Waar ben je nu, Karina? Ik sta nu even nog steeds bij de talenten van Zandvoort. Uh -huh. Die kunnen zo goed draaien. Er was net een jongetje, nou, ik denk dat hij acht is. Nee, ik sta hier naar twee, die Dat jongetje, was hij acht jaar? ja. Bro Davey, ja, acht jaar. En hier, uh, ja, ik hoef niks meer te doen. Hij doet het allemaal zelf en uh, hij vindt het fantastisch. Ook alle moves erbij, hè? Ja, ja, mooi, hè? Ja, het gaat, uh, dit is zo mooi om te zien. Hoe ze zijn gegroeid weer en elk optreden wordt makkelijker. Ze zijn wel zenuwachtig, maar ze worden, ja, ze worden steeds losser. Het wordt steeds dus wel de mooiste plek ook, hè? Aan zee. Uh, vorig jaar stond je boven op het dak bij heidekier, hier. Maar daar hebben jullie toch maar niet voor gekozen met die harde wind. Nee, voor de veiligheid zijn we beneden gaan staan. Het is ook nu beter. De kinderen staan lekker in het zicht. En de mensen die langslopen, hebben naar hun zin. Ouders, opa's, oma's, iedereen staan hier. Dus ja, het is gewoon een gezellig feestje alweer. En je hebt zelf ook gedraaid, hè? Eergister, gisteren. Heb je nog energie over? Ja, ik krijg de energie van het draaien van de kinderen. ja. Ik moet nog twee dagen. Het is dus vier dagen knallen, maar het is het mooiste weekend van het jaar. Mooiste weekend van het jaar. Ik hoor dat heel veel mensen zeggen. Mooiste weekend van het jaar. En uh, ja, wat vind je van de drukte? Leuk hè? Ja, heerlijk, lekker. Ik hou van deze sfeer. Zo lekker en goed voor Zandvoort. Heerlijk. Ja. Ja. Hoeveel kinderen gaan er vandaag draaien? Twintig stuks. Twintig? Zo. Ja, ja dus uh, we zijn lekker tot twee uur bezig hier. Dus kom gezellig langs als je er uh, rondloopt. Ja. ja, kom vooral kijken. Elk kind wacht ongeveer een kwartier hè? Hebben ze het helemaal zelf in elkaar gezet? Ja, de meesten die uh, al wat verder zijn hebben hun eigen set voorbereid. We zijn ook echt met eigen USB'tjes. Nou ja, ik sta hier en ik hoef niks te doen. Dus uh, ja, ik ben heel trots als goede docent. Ja, echt dankjewel. Hey, en geniet van uh, je eigen draaidagen nog. Ik ga weer verder lopen. Helemaal okay. goed. Hey Carina, we spreken je ja. na 11 uur weer. Is dat goed? Helemaal goed. Ja, ja. helemaal top. Bedankt ja. voor je bijdrage. Oké, okay. okay. okay. doei. Doei, doei. Nou, het regent nog steeds Ger. Weet jij wat er gebeurt wanneer een kwalificatie niet door zou kunnen gaan? Ja, dat is uh, wanneer er uh, echt te veel regen is. Ja, te veel ja. regen, maar wat er dan gebeurt? Nou, ja, dan wordt hij verplaatst. Ja, inderdaad verplaatst. eens naar, is wel het naar zondag, zondagmorgen. Het is wel zondagochtend, maar stel je voor dat het zondagochtend nog keihard regen. Dan is de, de, de laatste vrije training uh, de, Leiden. de, de, de leidend de stand okay. daarvan. Ik dacht de stand van het wereldkampioenschap, maar de, de laatste vrije training. Dat Volgens zou kunnen, mij de laatste vrije training. Ja, dat zou kunnen. Ja. Dat zou kunnen. Maar goed, het zal niet gebeuren hier. Het is wel inderdaad, wat jij zegt, een paar keer gebeurd. In 2004, in 2010 en 2019 in Japan is dat gebeurd. En dan is de ochtend werd getild. Ja. En in Amerika werd in 2015 de kwalificatie op de zondag gehouden. Maar ik denk dat het gewoon door kan gaan vanmiddag. hoor. Om drie uur is dat. Als we het programma er nog even bij halen, is om half twaalf. Dus het is over, vijf, nee, over 39 minuten. Begint de derde vrije training. Ja. Die gaan wij ook in de gaten houden. Hè? Daar gaan we live verslag van doen, zelfs hier. Een half uurtje. Een half uurtje <laughs> doen we, ja. Gaan, we, gaan en, we kijken. En de rest. Maar is, is het in Nederland, in Nederland te, te bekijken? Nou, ik weet niet of het in Nederland 1 is. is. Dat dacht ik op 4 Play. Maar ik, ik, ik heb het hier op mijn telefoon. 4 Play viaplay, is uh, kanaal 4 Play, hè? Uh, ja, maar dat kun je niet. Als je als geen abonnement hebt, kun je niet zomaar even 4 Play opzetten. Jawel. Nou hier niet denk ik hoor. Ja. Ik nee. Zeg hey. Nou kijk dan. Wij hebben toch een abonnement op ViaPlay hier op de studio, op de tolweg. Nee, maar ViaPlay. We hebben heeft nog op. een geld, man. Nee, vi hier. ViaPlay TV. ViaPlay TV. Nou ja. Zie je het? Ja, mooi, mooi uh, zwart beeld. Hij doet het niet. Nee. Oh. <laughs> nou ja, ik kan het, we gaan er straks even via de telefoon. Uh, via de telefoon, doen. de telefoon kunnen het wel. Uh, ik heb nog een iPad bij me. Ja, maar dus, uh, wat, wat, denk jij? Wat denk jij dat uh, stap een goede kans maakt op, uh, Met dit weer wel. Ja. ja, met dit weer eigenlijk... maar, Waarschijnlijk wordt het wel droog, hè, straks. Vanmiddag in ieder geval. Dan, uh... Ja, maar vanmiddag. Ja. Ja, ja, ja, ja. Je, je kan er niks van zeggen. Nee, het moet ik het, het punt is, uh, dat zag je gisteren ook, hoe snel die baan uh, met de zon erop en de ja. winter erbij. Ja. Uh, hoe snel die baan Op droog. opdroogt. Ja, droogt. En, en dan. Uh, ja, ik denk dat u met gisteren met hele andere dingen bezig is geweest dan met ja. de snelste ronde neer te zetten. Kijken hoe die wagen reageert op bepaalde Precies. momenten. En, en, uh, en te kijken van hoe kunnen wij uh, uh, uiteindelijk, uh, hoe, hoe kunnen zij uiteindelijk uh, de, de, de race ja. consistent ja, klopt. snel maar houden. Dan komt er ook nog iets bij kijken over het verkeer op de baan. Want het is natuurlijk een kort baantje. Ja, en je zag het gisteren ook al met Hamilton... Hè, die in de weg werd gereden. Ja, hij is niet zo breed natuurlijk ook. Hij nee. is niet breed. En, nee. uh, maar ja, die coureurs die, die, aan, die een uitloopronde aan het rijden zijn... die kunnen ook moeilijk, uh, zeg maar... Zich uh, verschuilen. Hè? Die kunnen ja. niet die baan afgaan. Die kunnen nee, niet even door de zand gaan. Ofzo. Nee, maar ja, je, je, kan, je kan niet onzichtbaar worden. Maar elke, elke snelle ronde is natuurlijk wel heel vervelend als dat niet lukt. Ja. En dan, uh, nee, ja. dat is ook zo. Ja. Maar goed, uh, we, gaan het, we gaan het zien. Vanmiddag om drie uur is die kwalificatie. Half twaalf, uh, wat ik zeg, is er nog een uur vrije training. En dan, uh, ja, dan weten we er wat er morgen gaat gebeuren. Ja, vrij training met dit weer is natuurlijk heel anders dan wanneer het straks droog is met de kwalificatie. Ja, maar goed, om half twaalf zou het droog worden. En wat jij zegt, met, met, uh, misschien dat het zonnetje nog een beetje erbij komt. En met die wind is het heel snel droog in de baan. Dus, uh, ja. uh, ik kreeg wel de indruk dat ook de, de baan een beetje glad was verder. Toen hij ook droog was, zeg maar. Ja, ja. Niet opgevallen, want de uh, hoop open coureurs hadden moeite om een wagen op ja, de baan te Ja er zit natuurlijk kijk, als het zoveel regent en het heeft er is te weinig gereden, ja. dan, dan uh, is die baan niet zo snel dan wanneer uh, ja. je uh, uh, zeg maar Formule 2 nee, dat is uh, waar. in het voorprogramma ja. hebt. Ja. En uh, komt er en veel dan, meer rubber op te liggen. Precies, ja. en ja. dan dan dan, dan scheelt het wel aanzienlijk. Ja. Ja, je, weet, je weet, ook dat uh, Shell heeft een hele aparte afdeling. Ja, klopt. Ja, die asfaltprogrampies uh, asfalt asfalt asfalt ja. doet. Klopt. Ja. Beton, jongens, we, we, met de historische Grand Prix hebben we erover gesproken. Hè? Met die jongen. Met die jongen, die, ja. Die, die ja heel boeiend. Vond ja, dat, dat was heel boeiend inderdaad. Ja, want je, je staat er niet bij stil. Dus je staat er dat, niet dat, bij stil. Ook dat uh, een, een, een speciale. Uh, ja. Ik denk, naast nou, ze leggen, dan komt, komt zo'n apparaat en die pleurt er asfalt, ja, ja. asfalt op. En, uh, ja, maar dat is dus niet zo. Nou, jij noemde net nee. Formule 2 uh, en Formule 3. Jammer dat die hier niet zijn, natuurlijk. Hè? Ja, dat is heel jammer dat het uh, dit jaar niet door is gegaan. Nou, dat ik heb Erik Weijers destijds uitgelegd, uh, ook toen: ja. uh, dat er te weinig, eigenlijk te weinig plek zou zijn. En uh, eentje hadden ze nog wel kunnen uh, zeg maar, hosten, maar uh, bijvoorbeeld alleen Formule 2. Maar tegenwoordig is Formule 2 en Formule 3 zitten in een soort combine en we gaan altijd samenwerken zijn. Ja. En daar hadden ze er net geen plek voor. Dat, dat, dat wil ik ook betwijfelen, want het is volgens mij het eerste jaar... waar is er wel alle ja, twee bij. Ja, drie. Ja, ik weet ook niet. Uh, en Misschien heeft het te maken met, met de, de ruimte in de pits. Ja, dat heeft er natuurlijk ja. met te maken, maar uh, het, toen kon het ook, weet je wel. Ik bedoel, ja. Uh, ja, nou ja, nu heb je alleen de Porsche Supercup en uh, de vrouwenafdeling. Mm -hmm. Nou, die heb ik gisteren hier rijden. Uh, ja, dan laat ja. ik daar maar niks over zeggen verder. Uh, <laughs> <laughs> ik was blij dat ze de wagens niet om te parkeren. Ja, ja, maar, hartstikke, uh, hartstikke leuk voor die meiden Ja, hartstikke leuk voor ja. die meiden Toen er drie ja. Nederlandse dames mee. Ja. En, uh, ik gun het, uh, gun het iedereen. Absoluut, absoluut. Helemaal leuk. Nou ja, goed. Uh, we gaan bijna naar het nieuws van 11 uur toe. We gaan nog een lekker muziekje draaien. Oh, zo. Maand uh, uh, is het alweer? Ja, het is al vier, tijd vier, vier is minuten 4 Ja, vier minuten voor 11. Dus, uh, wat gaan we doen, uh, Pim? Uh, Yellow yeah, the race, the race, the race, you're the race, you're